4 uur. NPO Radio 1 met Lara Rentse. Goedemiddag, komend uur in nieuws in Kool. Justitie gaat opnieuw een kroongetuige inzetten. Dit keer in het proces rond de Mokromafia. En Breda zoekt nieuwe oplossingen voor de bevoorrading van winkels in overvolle winkelstraten. Daar wordt er straks meer over. We gaan nu naar Frankrijk, het nos show Mark Hokke. De gijzeling in de supermarkt in het Zuid-Franse Trebbe is voorbij. De dader is door de politie doodgeschoten bij een inval.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 hij meldde zichzelf bij de politie omdat hij zich volgens het OM bedreigd voelt en in gewetensnood is gekomen. B heeft verklaringen afgelegd over zichzelf, zijn opdrachtgevers en andere betrokkenen. Hij wordt zelf verdacht van betrokkenheid bij de zogeheten vergismoord in de Utrechtse wijk Overvecht. De nieuwe geheime opnamen die Astrid Holleder heeft gemaakt van haar broer Willem... mogen vandaag niet worden afgespeeld in de rechtszaal, heeft de rechtbank bepaald. De advocaten van Willem Holleder hadden daar bezwaar tegen gemaakt... zegt verslaggever Remco Andringa. De verdediging zei, ja, wij willen die gesprekken eerst zelf kunnen luisteren. Dat is belangrijk om ook ja, te kunnen bepalen... in welke context die gesprekken zijn gevoerd. En daar was de rechtbank het mee eens. Uh, die zei, het verdedigingsbelang gaat voor op het verrassingseffect. Dus geen tapes vandaag. Vorige week leverde Astrid Holleder 15 gesprekken in... bij het openbaar ministerie, die ze een paar jaar geleden... stiekem heeft opgenomen met haar broer.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 Hij vindt het erg dat Kamerleden het hebben moeten zien... maar zegt wel dat hij, bij zijn actie, dat hij zijn actie deed bij zijn volle verstand. President Trump besluit na 1 mei of sommige landen en de EU... definitief worden uitgezonderd van hogere importtarieven. Voor China is de heffing vandaag van kracht geworden... en China heeft meteen tegenmaatregelen afgekondigd. De gouden medaillewinnaars van de Olympische en Paralympische Spelen zijn gehuldigd in Den Haag. In de grote kerk kregen ze een lintje, behalve degene die al eerder koninklijk zijn onderscheiden. Zo kregen schaatsers Sven Kramer, Irene Wüst, Jorien de Mors en snowboardster Bibian Mentel in plaats daarvan een bronzen beeldje. Het is de eerste keer dat de Olympiërs en Paralympiërs samen worden gehuldigd, vertelt Irene Wüst. Mijn heldin is Biblia Mental, maar uh, het, is, uh, ja, het is leuk dat het uh, samen is. Want dat hebben we uh, nooit gehad en uiteindelijk uh, zijn we allemaal sporters, allemaal topsporters en uh, allemaal kampioen. Dus dat is wel uh, ja, gaaf. De sporters brengen nu nog een bezoek aan koning Willem-Alexander en koningin Maxima. En over een kwartier wordt op het bordes van Paleis Noordeinde een groepsfoto gemaakt.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 Er staan vooral dagelijkse files, weinig opvallende files... op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en Knoop het Ketelplein, een half uur vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A20. Op de A12 de Duitse grens richting Arnhem... tussen Afrit Beek en Zevenaar, een kwartier. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam... tussen Afrit Numansdorp en Afrit Oud-Beijerland. Nog drie kwartier vertraging, daar stond een kapotte vrachtwagen. Maar de rijbaan is weer vrij.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 NPO Radio 1. NOS NTR. Ik heb als commandant van mijn eenheid een vijand moeten uitschaken. Deze vorm toen een ernstig gevaar voor de operatie. Een gevaar voor het leven van mijn mannen en voor mezelf. De mensen zullen zich afvragen waarom heeft die kroon dit naar buiten gebracht. Om de speculatie en een verkeerde, be verkeerde beeldvorming zoveel mogelijk te zien te voorkomen. En het liefst zou ik van de daken willen schreeuwen. Maar dat kan niet. Anders zou het voor niks zijn geweest dat ik tien jaar heb gezwegen. Wij hebben straks nieuws over de verklaringen van Marco Kroon. Het verbreken van zijn stilzwijgen toen heeft gevolgen. Welke hoort u na vijf uur? En vervuilende buitenlandse vrachtwagens... krijgen vaak geen boete in milieuzones. Wie, groot is het risico van een verbod vast te werden? Alleen Nederlanders krijgen een boete. Een Duitser met een vuile diesel mag gewoon de stad in. En dat vinden wij niet juist. Nou, dat is natuurlijk niet eerlijk. Ik zou ook achter een milieuzone. Maar dan wel een echte milieuzone. Lara Rensen. Nieuws en go. Hoe ga je om met vieze buitenlandse vrachtwagens? We zijn in Rotterdam. En er dreigt een handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. En dat is ook, zo merken we in Brussel, het gesprek van de dag. Correspondent Tijn Sade. Wat gaat Europa daar bijvoorbeeld van merken? Nou ja, Europa zelf uh, leek uh, buiten schot te blijven. Dat was nog een beetje het optimisme wat hier op de Europese top gisteren heerste. Maar uh, er is geen reden meer voor. Het gaat om slechts vijf weken. Uh, op 1 mei is alles weer totaal onzeker. Dus het is slechts een tijdelijk buiten schot uh, zijn. En uh, daar maakt de Europese Unie zich dus flinke zorgen over. De Europese regeringsleiders hier hebben de commissie nu opdracht gegeven... om verder te gaan praten met Washington. En zelfs uh, voor de zekerheid ook al uh, om alvast tegen maatregelen te gaan voorbereiden. Dus uh, ja, de handelsoorlog is absoluut niet geweken... tussen de EU en de VS. Alles is in beweging, zo lijkt het. We komen straks bij je terug, Tijn. En alle sporters van de Olympische Winterspelen... die een medaille wonnen zijn bij de koning. Verslaggever Karin Alberts, wat gebeurt daar nu? Nou, ze zijn nu binnen, daar hebben we geen zicht op, maar ze zullen ongetwijfeld geanimeerd praten met deze koning en koningin die allebei ook zo van sport houden. Uh, daarvoor waren ze in de grote kerk in Den Haag, daar zijn ze gehuldigd. Degene die nog geen lintje hadden gehad, kregen een lintje. En degene die er al wel een op zak hadden of op de borst hadden, die uh, kregen een beeldje uitgereikt. Nou, zo'n beetje over, wat zal het zijn, een dikke tien minuten. Dan komen de sporters naar buiten, plus koning en koningin en prinses Margriet. En dan zal er een groepsfoto gemaakt worden. Dan horen wij dat zo van jou, Karin Alberts hier in Nieuws Co. Ik neem u eerst mee naar Frankrijk, want de gijzeling in een supermarkt in het zuiden is voorbij. Er zijn twee doden gevallen bij die gijzeling die vanochtend begon. De dader is doodgeschoten, u heeft dat misschien meegekregen hier op NPO Radio 1 vandaag. Correspondent Frank Genaut, laat eens gaan naar het laatste nieuws. Wat weten we nog meer over de dader?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 op de inzittenden daarvan. Die raakten allebei gewond en een van die inzittenden is later overleden. Toen is hij met die auto naar Carcassonne gereden... en daar heeft hij het vuur geopend op agenten die daar liepen... en daarbij is één agent gewond geraakt. Die kreeg een kogel in zijn schouder. Vervolgens is de man met die auto naar Trebbe gereden... naar die supermarkt waar je het net al over had. Daar is hij gaan schieten terwijl er mensen binnen stonden... personeel binnen was en daar zijn twee doden gevallen. De man zou gezegd hebben in de supermarkt... dat hij een aanhanger van terreurbeweging IS was en IS die beweging heeft zojuist ook de aanslag opgeëist. Om half drie vanmiddag is door politieagenten de aanval geopend op die supermarkt en daarbij is de dader gedood. En wilde hij iets specifieks bereiken met deze handelingen, aanslag? Het enige, nou ja, de minister heeft dus juist die persconferentie gehouden. Die zegt, hij stond niet op het punt om echt toe te slaan als moslimradicaal. Volgens de minister ging het een beetje om een soort geïmproviseerde operatie. Hij zou gezegd hebben in die supermarkt dat hij de vrijlating eiste van Salah Abdeslam. We hoorden het net in het nieuws ook, hè, de enige overlevende van de terroristen van die aanslagen in Parijs. Twee jaar geleden, ruim twee jaar geleden. Maar volgens de minister van Binnenlandse Zaken was dat ook een soort geïmproviseerde eis. Maar hij heeft daar dus wel om gevraagd, om die vrijlating van Salah Abdeslam. Oké, okay. en uh, wat kan je vertellen over? voor de slachtoffers. De slachtoffers zijn dus in de supermarkt zelf twee doden gevallen... en één dode in die auto die die vanochtend heeft gestolen. En er zijn er natuurlijk ook nog gewonde gevallen. Ook bij die supermarkt zelf, binnen in de supermarkt... zijn drie mensen gewond geraakt door het schieten van die dader... die 26-jarige man. Maar bij de inval zijn ook, de inval door de politie... zijn ook agenten gewond geraakt. Drie agenten, twee agenten die deelnamen bij die, aan die inval in de supermarkt... en ook de agent die zich binnen bevond op dat moment. Want één agent heeft zich aangeboden en de plaats ingenomen... van iemand die gegijzeld werd in de supermarkt. Dus die persoon mocht toen weggaan... en die agent kon blijven. Nou, bij die actie, die bevrijdingsactie... is ook die agent gewond geraakt, zwaar gewond geraakt. Hoe reageert men in Frankrijk? Hoe reageert Macron... Nou, president Macron die was vandaag in Brussel. Hè? Hij stond daar samen met Angela Merkel een toespraak te houden. En hij heeft wel wat gezegd. Ook het belangrijkste wat hij eigenlijk gezegd heeft... is dat die terreurdreiging, die er in Frankrijk al zo lang is... Hè? je weet het, de aanslagen hebben we de afgelopen jaren steeds gehad... de terreurdreiging blijft hoog, zegt Emmanuel Macron. En hij maakte erbij ook nog duidelijk... dat twee jaar geleden misschien die aanvallen georganiseerd werden... van buitenaf. Maar nu, zegt hij, nu hebben we te maken met gevaarlijke individuen. Vaak met psychiatrische klachten, zegt hij, in Frankrijk zelf. En dat is een veel moeilijkere dreiging om aan te pakken. Dankjewel, Frank Renaud over de gijzeling in de supermarkt in Trebbe. 13 minuten over vier. De bevoorrading van de Breda's binnenstad moet beter en slimmer. Lokale ondernemers willen af van winkelstraten... die vol staan met vrachtwagens. Ja, u kent het misschien ook wel, bestelbusjes in de steden. Nieuw-Brabants kenniscentrum gaat oplossingen bedenken voor dat probleem. Maar moeten we ook de manier waarop wij... Zo'n oude binnenstad gebruiken niet voor anderen. Zie Ida Margee. Gaat gaan over praten met gasten in de bus van Nieuws Co. onze mobiele studio. Ida, komt die grote bus van jou trouwens er nog wel bij, in Breda. <lacht> nou, Lara, eerlijk gezegd, hebben we het niet eens geprobeerd. Want ja, het centrum, je kent het wel: centrum in zo'n grote stad, smalle straatjes, dat is erg lastig, al voor onze grote bus. En dan hebben ze hier ook overdag die bekende paaltjes staan, al heb ik me net laten vertellen dat het op dinsdag en vrijdag niet het geval is. Dus we hadden het kunnen proberen. Maar we staan nu met onze bus geparkeerd bij het kenniscentrum. Zeeën van ruimte hier, Lara. Hartstikke fijn. En uh, Ad Goos zit bij mij uh, onder andere in de bus... van de Vrije Boekhandel. Vanochtend uh, bevoorraad al met de boeken? Ja, om negen uh, uur is de chauffeur van de Centraal Boekhuis bij ons geweest. En om tien uh, voor negen was hij weer weg. Ja. En dat is natuurlijk ideaal voor ons... omdat we de, de zending op tijd binnen hebben... En voor iedereen, omdat die ook zo snel mogelijk die staat vooruit is. Ja. Maar dat kan natuurlijk niet uh, bij iedereen. Dat geldt niet voor iedereen. En nu heeft daar behoorlijk wat last van. Uh, nou ja, last van. De, bij ons voor de winkel is een stopverbod. En de hele dag staan daar busjes, vrachtwagens, personenwagens. Die staan er geparkeerd. En er is geen enkele handhaving. Ik heb in al die jaren nog nooit een bon uit zien schrijven... En als er een busje dan eens een keer 20 minuten uh, staat. en ik bel de handhavers op. dan komen ze doorgaans wel. Maar dan komen ze toch net op het moment. dat het busje of vrachtwagen weer vertrokken is. U heeft er heel veel last van, dat is helder. Maar dan denk ik wel. meneer Gos, denk ik. ja, een binnenstad, drukte. dat is toch van alle tijden? Dat is van alle tijden. Maar Want u het zit is... hier 40 jaar even ik voor de helderheid. Ik helder. zit hier 41 jaar. Ja. en ik ga Deo Volente nog 20 jaar door. en dan stop ik ermee. En dan zal ik nog heel wat mensen uh, beleidsvoerders voor de binnenstad meemaken. Maar 20 jaar geleden was dat al een probleem. Toen, met de verbouwing van ons pand. Toen werd er gezegd, een deel van de binnenstad sluiten wij af met, uh, met beweegbare palen. En dan kan al dat vervoer er niet meer in. Nou, dat is twintig jaar geleden. En dan is de tussentijd allerlei uh, zaken zijn er al overlegd. En er is, er is, is geen oplossing van. gevonden. Er is, er is geen oplossing gekomen. Sterker nog, het is erger geworden. Want we leven nu natuurlijk in een internettijdperk... waardoor die grote vrachtwagens voor een deel weg zijn. Maar al die kleine busjes, en er zijn er heel veel... DHL, Post.nl, ja. UPS, GLS... en ik zal er ongetwijfeld nog een aantal vergeten... Pakketjes die zijn rijden geleverd de hele dag door die binnenstad... en ze hebben allemaal sleutels. Ja, u heeft er last van, dat is duidelijk. Maar ze gaan zich erover buigen. Uh, Kees van der Horst, nog net raadslid voor de partij Bob hier in Breda. Ja, dat klopt. Ja... Um, ja, die overlast van bevoorrading. U woonde in het centrum, tot voor kort. Was dat een reden, de overlast van al die busjes en bestelwagentjes... dat u uiteindelijk ervoor koos om ergens anders te gaan wonen in Breda? Nou, eh, gedeeltelijk. Kijk, het is natuurlijk zo van... Eh, als je bij wijze van spreken... Eh, wij hebben ook een Goedemorgen ontbijtservice en nog een aantal andere bedrijven. En als je dan eh, s'avonds heel laat thuiskomt en je moet dan gaan slapen... wil je ook wel een keer uitslapen. Dat is dan bij wijze van spreken om zeven uh, uur uh, het eerste ge uh, ijzerige gekletter voor je deur is. Is dat niet prettig. En het zijn, in de binnenstad zijn het allemaal panden die slecht uh, isoleerbaar zijn qua geluid. Dus je hebt er echt last van. Mm -hmm. En s ochtends, het klinkt heel erg veel door. Want uh, ja, het, is, het is anders dan in een normale stad. Toch wat... Uh, hogere gebouwen, wat smaller, geluid blijft hangen, is gewoon niet prettig. Maar het is ook zo van, uh, als je dus dan op een gegeven moment thuis komt, Ik had dan het voordeel dat ik op het uh, Stadsherf uh, kon parkeren. Ja. Maar je komt dan uh, thuis, ja, je moet eigenlijk onder ondertussen de auto's... en uh, de busjes die er staan, soms draaiende motors. Uh, oh, ja, auto draaiende motors. Ja. Uh, het is gewoon... Uh, het verstoort gewoon het winkelbeeld. Het is helder. Zowel de ondernemers als de bewoners hebben er last van, Lara. En ja, ze gaan zich hier dus overbuigen in dat kenniscentrum. We gaan zo meteen nadenken over mogelijke oplossingen. En dan schuift ook nog de directeur van het nieuwe kenniscentrum aan. En ook nog een horeca-ondernemer. Kijk eens aan. Nou, er zullen veel steden meeluisteren, kan ik me voorstellen... om ideeën op te doen. Saida, dank je wel. We gaan door en blijven bij het verkeer. Edwin Gerrit, hoe op de weg? Dat is dus wat drukker dan gebruikelijk. De meeste vertraging heeft het verkeer bij Arnhem. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens, tussen Velpenbroek en Kloop het Oudijk. Een kwartier vertraging door een ongeluk op de andere rijbaan. De A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en 7 naar 20 minuten vertraging, daar is één rijstrook dicht. En op de A29 bergen op Zoom richting Rotterdam, tussen Afrit Numansdorp en Afrit Oud beijerland Drie kwartier vertraging. Er stond een vrachtwagen met pech, maar de rijbaan is weer vrij. Justitie heeft een kroongetuige over de moorden binnen de Mokromafia. Vanmiddag maakte het Openbaar Ministerie dat duidelijk. Het gaat om Nabil B. Verslaggever Lex Runderkamp volgt de zaak. Lex, even terug naar uh, wat de Mokromafia ook weer is. Om wat voor groepen gaat het? Ja, dat zijn eigenlijk is dat de nieuwe generatie uh, onderwereld in Nederland. We hadden eerst de Hollandse netwerken werd dat genoemd, dat, uh, zeg maar, waarvan Willem Holleder het kopstuk is, die vandaag ook nog steeds terecht staat. Uh, daar is politie en justitie tientallen jaren mee bezig geweest. In de afgelopen tien jaar is er andere groeperingen hebben. De, de drugshandel met name overgenomen. En daar zaten ook een groep bij die is ja, de Mokro mafia gaan heten. Omdat daar relatief veel jongens van uh, Nederlands-Marokkaanse achtergrond in zaten. Uh, kenmerk daarvan wel is dat er een, in die groeperingen een soort liquidatiegolf is geweest die wij nou ja, dag, nou, dagelijks is overdreven. Maar die wij regelmatig voorbij zagen komen. Hè, je herinnert je kinderen die bij schoolpleinen uh, mm. getuigen waren van liquidaties. Een bejaarde die in haar huis beschoten werd. Omdat er voor de deur ook een jongen geliquideerd werd. Die harde wereld. Ja, daar begint vandaag ineens plotseling meer zicht op te komen. Ja, want justitie uh, geeft dus aan dat ze komen met een kroongetuige. Dat ze die hebben. Nabil B. Wat weet je van die kroongetuigen? Nou, Nabil B. Is, uh, staat, stond vandaag hier zelf terecht. De rechtbank op Schiphol, de extra beveiligde rechtbank waar ik nu ben. Uh, en hij stond daar onder andere uh, terecht op een proforma-zitting... omdat hij de auto geleverd zou hebben bij een liquidatie... en een poging tot liquidatie in 2017. Um, dus we weten van hem dat hij in ieder geval omschreven werd... tot nu toe als een soort hulp, in, hulp bij uh, voorbereiden en uitvoeren van liquidaties. Uit de arrestaties en de huiszoekingen is gebleken. Dat hij betrokken was met afluisterapparatuur. Uh, met observatieapparatuur weet je wel, van die, van die G, G, gsm of gps uh, trackers... die ze in auto's konden doen om mensen te volgen en om mm -hmm. te zien waar ze waren. Hij speelde een actieve rol in het mogelijk maken van liquidaties in Nederland. Dat is althans de aankomst klacht van de, van, de, van de justitie. Nou heeft justitie niet altijd goede ervaring met kroongetuigen. Wat maakt dat ze zoveel vertrouwen hebben in deze man? Dat ze hem tot kroongetuigen maken? <laughs> nou om te beginnen is het natuurlijk voor hen een uitgelezen kans om deze totaal gesloten wereld van de, van de ja het is eigenlijk de top van de, van, ook van de cocaïnehandel in Nederland om daar zicht op te krijgen. Dus ze willen niet alleen en ze hopen dat het een hele goede getuige zal zijn en ze zullen er ook alles aan doen om zijn betrouwbaarheid overeind te blijven. De advocaat van deze jongen heeft vandaag ook gesproken in de rechtbank en die heeft uitgelegd van luister, eh uh, er de, de, de was dus een vergismoord in Utrecht. Er was per ongeluk verkeerd iemand neergeschoten. En daar was deze kroongetuige bij betrokken. Maar het slachtoffer van die per ongeluk moord was ook iemand die hij kende. Familie van hem. Dus hij was eigenlijk al jaren bevriend met de familie van iemand... die net was omgelegd in een moord waarin hij had meegewerkt. Dus dat leidde al tot een enorme vroeging. Uh, vanwege die relatie met die familie werd hij weer door andere Marokkaanse jongens... in die groepering althans verdacht dat hij mogelijk zou bezwijken, met justitie zou gaan plaatsen. Dus hij vreesde letterlijk, legde zijn advocaten vandaag aan de rechtbank uit... hij vreesde voor zijn eigen leven. En heeft toen, eh, al in december, afgelopen december besloten... politie te bellen, te zeggen van jongens, ik loop op straat... ik heb een uh, vuurwapen bij me, arresteer me. Dat hebben ze dus ook gedaan. En vanaf dat moment is hij in het geheim kluisverklaringen gaan afleggen. Zal dit ook zo'n lange zaak worden, denk je? Uh, we kennen natuurlijk de lange rechtszaak rond de Amsterdamse liquidaties. Dit gaat ongetwijfeld weer een aantal jaren uh, onze aandacht opeisen, ja. Helder, dankjewel. Lex Runderkamp volgt de zaak. Laboratoria. Oplossingen voor een cyclus. Acht minuten voer, half vijf, Rottende algen zuurstofgebrek en geen vis te bekennen. Wereldwijd zijn er honderden zogeheten dode zones in meren in zeeën en oceanen, waar dus nou, eigenlijk niets meer leeft. Geen beest, niks. Nieuw onderzoek in vakblad Science biedt meer inzicht in het probleem... en ook handvatten voor oplossingen. praat ik over met uh, Caroline Slomp, hoogleraar marine biochemie... aan de Universiteit Utrecht, die de studie voor ons bekeken heeft. Mevrouw Slomp, goedemiddag. Ja, dag. Kunt u ons eens meenemen naar zo'n dode zone? Hoe ziet zo'n gebied eruit? Ja, als je... Er vaart dan zie je eigenlijk in het, uh, in het water, het oppervlaktewater, zie je eigenlijk geen probleem. Dat ziet er gewoon mooi uit. Maar zodra je in het diepere water komt, dan ja, vind je eigenlijk levenloos gebied. Soms stinkt het zelfs. Er zitten zelfs uh, sulfide in. Dat is heel giftig. En, uh, uh, ja, en dan, je vindt daar dus geen, uh, geen vissen, geen dieren, geen, uh, geen planten. En je vindt er wel heel veel bacteriën. En, en er leeft helemaal niets, dus zegt u eigenlijk alleen ja, bacteriën zou je dan kunnen zeggen? Ja, bacteriën, andere micro-organismen. Uh, dus het is eigenlijk uh, ja, biologisch gezien heel saai, maar voor chemici zoals ik is het wel interessant. Maar het is wel een, gewoon een probleem natuurlijk. Het, ja. is, uh, het is helemaal niet, uh, niet fijn. Het onderzoek in Science gaat over de dode zone in de Golf van Mexico. Die zone besloeg vorig jaar een gebied dat half zo groot is als Nederland, ongekend. Hoe is die zone daar ontstaan? ja, die is er eigenlijk al sinds in, nou, de begin zeventiger jaren is dat begonnen en dat komt omdat er stikstof uit meststof um, via de rivier de zee inlekt en die zorgt daar voor grote algen bloeien. en die algen die gaan, die zinken naar beneden naar de zeebodem en gaan daar rotten en daar bij gebruikt het zuurstof op. He, dus je krijgt uh, gewoon een tekort aan zuurstof daar. Omdat de zuurstof aanvoer is onvoldoende... om, die, om dat uh, zuurstofverbruik zeg maar, te compenseren. Maar eerst, in eerste instantie groeit er dus juist heel veel. Namelijk ja, alg. Maar dat is, ja, alg. Maar dat is alleen maar in het bovenstaande water. Maar oh, okay. daarna dus, en daar zit dus, dus wel zuurstof. Maar dat is maar de, de bovenste tientallen meters. En daaronder wordt het dan zuurstofloos. Het klinkt onaantrekkelijk. Maar kunnen die dode zones zo kwaad? Ja, nou wat je ziet is dat er dan ook vaak schadelijke algen gaan komen in dit soort gebieden. Dus dat is heel vervelend. Het is ook heel vervelend voor, voor mensen die leven van visserij. Het is niet echt heel goed voor, voor de visvangst. En, um, uh, ja, en wat ik al zei, die schadelijke algen die kunnen ook aanspoelen aan de kust. Dus er zijn gebieden waar je dan ook niet meer in zee kan zwemmen. Nee. En, en ja, zoals gezegd, het is echt een heel groot gebied. Dus het heeft een enorm effect op, op, de, op de biodiversiteit in zo'n gebied. Hmm. En wat kunt u met dat nieuwe model, dat nieuwe inzicht... Ja, dat is een heel leuke, hele leuke studie. Wat zij gedaan hebben, ze hebben gekeken naar hoeveel stikstof... Uh, met een model, hoeveel stikstof er zeg maar, de afgelopen tijd... helemaal beginnend, uh, of dat hebben ze al eerder gedaan... Be, he, begin van de vorige eeuw zelfs, of ja, begin van de vorige eeuw... hoeveel stikstof er de zee in lekt. Maar ze hebben ook nu naar de toekomst gekeken. En wat ze hebben gezien is dat er heel veel stikstof al onderweg is. Dus ook al ga je nu iets doen aan die, aan minder meststof op mm -hmm. het land brengen... dan blijft het nog uh, via het grondwater de zee in Lekken. Dus uh, je moet eigenlijk je doelen bijstellen, dat is wat ze zeggen. Je moet heel realistisch zijn in, in uh, ja, hoeveel er nog de komende tijd in zee gaat lekken. Het gaat sowieso langer duren, dus het gaat langer duren dan men dacht. Mm -hmm. En dat betekent ook dat je misschien ook wel iets meer moet gaan doen om dit te voorkomen. En daar geven ze ook ideeën over. Dus wat, wat, om... zou, wat zou je kunnen doen? Uh, naast ja, ik zit aan hetzelfde denk ik natuurlijk aan minder uh, kunstmest gebruiken. Ja, maar je kunt ook proberen om het stikstof wat al onderweg is, om dat weg te vangen. Door, door uh, zorgen voor wat meer moerassen. En, en dat zijn gebieden waar stikstof verwijderd kan worden. Hoe, hoe bedoelt u moerassen? Waar zou je die dan ja, moeten uh, in laten moerassen bij, Langs de rivieren, meer uiterwaarden, meer natte gebieden. En uh, dus meer natuurgebieden, eigenlijk en uh, bij landbouwgebieden. Want natuurgebieden zijn vaak natte, natuurgebieden zijn vaak heel goed in het verwijderen van stikstof. En dat is ook nog eens mooi. Want uiterwaarden is, uh, dat zijn vaak hele mooie plekken. Om bijvoorbeeld. Ja. Uh, te zien. Ja. Onder andere. Zijn er ook voorbeelden van dode zones die zich herstellen? Ja, die zijn er ook. In de Schelden was dit ook een probleem. Er zijn ook kustgebieden in de, in de Oostzee waar het eigenlijk nu veel beter gaat. En, dus ja, dus als je iets doet, dan, dan kan herstel optreden. En dat is dan heel fijn als dat lukt. Ja, want wij hebben in Nederland ook onze eigen dode zone, heb ik begrepen. Het gevelingenmeer, meer, dat is weliswaar anders ontstaan, maar toch ik begrijp dat er goede hoop is dat we die zon weer een nieuw leven in kunnen blazen. Ja, dat klopt. Grevelingenmeer is ook een probleem. Maar dat wisten we eigenlijk van tevoren... toen we daar de daar deltawerken gemaakt werden. Er werden, zijn twee dammen gezet aan twee kanten. Dus daar is echt de zuurstofaanvoer is, is heel erg beperkt. Het is geraakt. eigenlijk stilstaand water... Precies, het is een soort stagnant stilstaand meer. En, en, en de bedoeling is, er is net een besluit over genomen, dat, dat, daar, dat die, die dammen anders beheerd gaat worden, gaan worden. En dat daar dus wel meer water in kan komen en dat er meer menging zal zijn. Dus dat probleem dat gaat aangepakt worden. Dus dat, is, dat ook weer is positief. Dat is niet uh, ook voor andere gebieden een mogelijke oplossing, dat je meer beweging in het water brengt? Ja, soms wel, soms niet. Als het heel groot is, dan kan het niet. Hè? Dat is het probleem. Als die schaal zo groot is, zoals dus in de Mississippi Delta, dan is dat onhaalbaar. Daar moet je echt de andere, daar moet je echt die nutriëntenaanvoer aanpakken. En uh, ja, dus uh, het hangt echt van de schaal af. Gelukkig is de greveling relatief klein. Ja. Maar, maar zijn we in staat om op deze manier aan knoppen te draaien, denkt u, om die morassen uh, bijvoorbeeld aan te leggen of die uit de waarden uit te breiden? Ja, ik denk dat, ze, dat in Amerika dat ze daar gewoon hard aan moeten gaan trekken. En, dan, uh, en u ook zegt, gewoon ze moeten wel. Meer. Ze moeten wel. En ze moeten ook die meststoffen anders gaan gebruiken, hè. effectiever. Uh, misschien andere gewassen. Of misschien iets andere, minder? Of, ja, misschien ook minder meststoffen. Gewoon dat we, uh, dat we iets minder opbrengst, dat we dat uh, oké okay vinden. Caroline Slomp, hoogleraar Marine Biochemie aan de Universiteit in Utrecht. Dank u wel. Ja, dank wel. Vaak het is heel moeilijk om vieze buitenlandse vrachtwagens... in milieuzones een boete te geven. Rotterdam laat zien hoe dat komt. En ons belangrijkste verhaal om vijf uur. We kozen voor de dreigende handelsoorlog tussen China en Amerika. Europa lijkt nu nog buitenspel te blijven. Maar de vraag is, ja, hoe lang dat nog kan? NPO Radio 1. En buitenspel is in dit opzicht een... Uh, dat zou goed nieuws zijn. Mark Hokke, wij gaan naar het nos -journaal. De man die in Zuid-Frankrijk mensen gegijzeld hield in een supermarkt... is doodgeschoten, gebeurde bij een inval van de Franse politie. De dader had in de supermarkt twee mensen gedood... en vlak daarvoor had hij een automobilist doodgeschoten. Volgens Franse media was de gijzelnemer een Marokkaan van in de 30 en hij zou trouw hebben gezworen aan IS. Een man die vorig jaar in Leeuwarden zijn moeder doodstak... en zijn vader verwondde, heeft TBS met dwangverpleging gekregen. Volgens deskundigen is de dader van 32 ontoerekeningsvatbaar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 In Bergen-op-Zoom moet opnieuw geteld worden... nadat een kandidaat-lid van de lijst Linsen een fout had ontdekt. Hij had op zichzelf gestemd, maar bij de uiteindelijke telling... zag hij een nul achter zijn naam staan. Oh, dus dat klopt niet. Ik weet zeker dat er iemand op mij gestemd heeft. Zijn. Zo is het, ja. Dank Mark. We gaan naar het uh, weer. Gerrit Hiemstra, hoe is dat vandaag? Ja, het is uh, een dag met veel bewolking. En op dit moment trekt er ook uh, in het noorden af en toe wat motregen over... Dus rustig weer. En het rustige weer dat houden we ook dit weekend. Uh, vannacht uh, in het oosten en zuiden bewolking. Uh, lokaal ook wat motregen, maar in de rest van het land klaart het ook op. En er kan wat nevel of wat mist ontstaan. De temperatuur die daalt na zo'n 2 tot 5 graden. Nou, morgen hebben we dan wolkenvelden, maar zeker later op de dag ook af en toe zon. S Middags in het noorden misschien een bui, maar voor de rest blijft het droog. De maximumtemperatuur is best aangenaam, zo'n 9 tot 12 graden. Op de warren wordt het nog wel een graad of zeven, dat is een beetje koeler. Um, en verder een zwakke en veranderlijke wind. En vooral dat gebrek aan wind maakt het voor het gevoel waarschijnlijk best wel een aangename dag. Nee. Nou, zondag, in de nacht en ochtend kan wat mist ontstaan, ook omdat het zo rustig is. Overdag opnieuw wolkenvelden, ook wat zon, vooral in het westen. En in het oosten misschien wat regen. Dus eigenlijk ook een beetje een dag met van alles een beetje. Het wordt dan zo'n 8 tot 11 graden. Na het weekend is het wat wisselvallig. En op langere termijn lijkt het ook weer wat kouder te worden. Ja zeg. Ja. Sorry. Dat we toch vanaf. <laughs> Maandag en dinsdag wordt het een graad of tien. Daarna mogelijk weer wat kouder weer met vorst in de nacht. Maar dat is nog wel onzeker moet ik erbij zeggen. Oh nee, dan is het goed. Dankjewel. Gerrit Ingstra. Het weer Gerrit is met de files. Ja, dat is wat drukker dan gebruikelijk. De meeste vertraging is daarbij Rotterdam en Arnhem. Op de A4 van de Haag naar Rotterdam, tussen Rijswijk en het Ketelplein, 20 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Duitse grens, tussen Arnhem Noord en het Oudijk, 20 minuten. Dat komt door een ongeluk op de andere rijbaan. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen de Duitse grens en Zevenaar, een half uur op onthoudt. Eén rijstrook is daar dicht. Op de A15 Europort richting Rotterdam voor het Zaanplein. nog 10 minuten vertraging na een ongeluk, maar de weg is weer vrij.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 HR, Payroll en and Tax and Legal doe je samen met SD Works. Kom 24 en 25 maart naar het e-bike event in Amersfoort. Voor Voordelige vluchten boekt u vertrouwd op vliegwinkel.nl Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Je digitale kennis verbreden. Word een expert in digitaal leiderschap, analytics, innovatie of strategie. En pas je skills gelijk toe. Haal meer uit je carrière bij Rotterdam School of Management Erasmus University, verreweg de beste business school van Nederland. Ga naar rsm.nl/radio1. Naast voordelige vluchten boekt u ook uw stedentrip op vierwinkel.nl. Haal meer uit je carrière. Ga naar rsm.nl/radio1. Echt persoonlijk advies geven. Het is de ambitie van bedrijfswagendealer Bimont en van Wijk.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 In Centro Quenier Redio SUV. In Centro, ja IT company, nu ook in Kenia. <tied> Het is eh, vijf minuten over half vijf. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. Vieze vrachtwagens uit Oost-Europa kunnen Nederlandse milieuzondes... nauwelijks worden bepoetst, terwijl Nederlandse vrachtwagens... aan allerlei milieueisen moeten voldoen. Minister van Nieuwhuis van Infrastructuur wil dat buitenlandse chauffeurs... de Nederlandse spelregels volgen en gaat het aankaarten in Brussel. Een belangrijke plek waar ze last hebben van die wonende Oost-Europese uitlaten... is de Maasvlakte bij Rotterdam. Maar Robby Visser is op de Maasvlakte om te kijken hoe de controle daar verloopt. Ja, even kijken. Deze komt uit uh, Polen. Het nee. is een Poolse vrachtwagen. Meneer Akkermans, we, we kunnen natuurlijk niet aan de buitenkant zien... wat voor motor hierin zit, maar wat denkt u? Um, even kijken. Ik kan net niet zien, deze... Maar ik denk dat dit een euro 5 is. Uh, maar ik weet het niet zeker. Een euro 5? En dat is dan weer niet goed, hè? Geloof ik? Uh, als, als hij nog niet 7 jaar oud is, dan is het nog net goed. Oh ja, want het moet euro 6 zijn, hè? Of, euro zes, of euro uh, vijf, minder, en dan niet ouder dan 7 jaar. Ja. Even kijken hey, wat dit is hier. Nou, staat er ook niet op, hè. Dus, uh, maar het is wel een euro 6. Dat zie ik dan aan de extra tank daaronder. Dat, of tenminste, dat is een hele fabriek. Oh ja. Kent u ze allemaal? Nee, nee, dat is natuurlijk het punt. Wij doen alles op papier. Uh, via papier, via documenten, registraties en kamerherkenningen. U bent van de afdeling Verkeer en Vervoer van de gemeente Rotterdam. Klopt, ja. ja. Al die vrachtwagens, dat zijn er... Op de Maasvlakte, natuurlijk ontzettend veel. Heeft u een idee? Ja, we rijden zeg maar door het camerapunt zo ongeveer 35.000 tot 4.000 auto's per dag. Ja. Dus uh, vrachtwagens. Als je hier de maasvlakte oprijdt, staat er een heel groot bord. Daar staat op sinds 1 oktober 2014... moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen als vrachtwagen. Hè? Moet dus, je registreren, ja. ja je, moet je kenteken moet geregistreerd zijn bij de gemeente. Ja, ja. klopt. Ja. Uh, doen al die vrachtwagenchauffeurs dat? Uh, alle Nederlanders zijn geregistreerd. want Voor hun geldt die verplichting ook. En van de buitenlanders 44% nog niet geregistreerd. 44% van de buitenlandse vrachtwagens is niet geregistreerd. En wat betekent dat? Dat wij ja, zeg maar hun voertuiggegevens niet kennen... en van die auto's niet precies weten of ze een euro 6 of een euro 5 uit welk jaar de wagen komt. En wat gebeurt nou ja, er dan ik... met die vrachtwagens? Want ze mogen wel doorrijden. Er is niet een uh, soort nee, slagboom nee. van... In principe kunnen we ze uh, op dat moment... Nou ja, goed, van die geregistreerde is nog niet iedereen een overtreding. Hè. Dat moet ook eventjes gaan filteren. Hè. Van de geregistreerde vrachtwagens voldoet 92 procent... En van de niet geregistreerden voldoet 73 procent. Hoe weet je dat nou als ze niet geregistreerd zijn? Dat weten wij op basis van de handhavingsacties die we houden. We hebben vorig jaar negen acties gehouden. En daaruit weten we, er zijn al vrachtwagen staande gehouden. En van daaruit weten we ook de percentages van auto's die voldoen. die niet geregistreerd zijn, maar wel voldoen. Hoe zit het vervolgens met landen waar wel bekeuringen naartoe worden gestuurd? Er zijn afspraken over internationaal, maar niet voor milieuzonders. Dus daarvoor zijn we apart in de onderhandeling met al die landen uh, eigenlijk. Bijvoorbeeld met België is een internationaal een bilateraal verdrag afgesloten... dat alle boetes uitgewisseld mogen worden heen en weer. Dus dat gebeurt. Met Duitsland zijn we nu bezig en met Zwitserland mogen we inderdaad boetes doorgezet. En dan hebt u nog een heleboel landen niet genoemd. Nee, dat klopt. <laughs> Juist, ja. Nou, Maar goed, dat is een uh, internationaal probleem waar alle landen en alle uh, systemen mee zitten. Vorig jaar is er in totaal negen keer echt gecontroleerd, hè, dat er dus uh, vrachtwagens staande zijn gehouden? Ja, klopt. Ja. Gaat dat dit jaar ook weer gebeuren? Ja, dat gaat uh, inderdaad weer gebeuren. Ja, dat is wel en wanneer weer. gaat u uh, weer controleren? Hoezo wanneer? Uh, <lacht> nee, dat kan niet zeggen. Dat gaat u draaien. niet zeggen, natuurlijk. Dat ga ik niet zeggen, nee. Gaan... Dat horen we dan wel. Ja, precies, ja. Dat kunt u dan misschien weer op de radio horen dan. Moet wel een verrassing blijven. Frans eh, Frank Akkermans hoorde u van de afdeling Verkeer en Vervoer... van de gemeente Rotterdam bij Mark-Robin Visser. Tien over half vijf, het is tijd voor Tech Gadgets. We gaan het hebben over filmscripts. Is het u ook wel eens opgevallen dat vrouwen vaak zo ontzettend hulpeloos worden ingezet in films? Wat doen we do nu? So wat doen we do nu? Wat doen we do nu? Wat doen we nu? Do? Wat doen we nu? Do? Wat doen we do nu? Do we do Smiling. Wat doen we? Do? Ja, dan zegt de man meestal wat ze moeten doen. Uh, Gerda Bosman, wetenschapsjournalist en eindredacteur van Focus TV. Welkom terug! Ja! Leuk dat je er bent. Jij was onlangs in Austin bij het South By Southwest Festival. Daar ging het over de vraag of vrouwen in films... echt zo vaak uh, in een stereotype rollen worden geportretteerd. Ja. En? Nou, um, Monica Landers en Grace Lynn... dat zijn twee data-analysten. Die werken voor een bedrijfje Storyfit. Dat doet allerlei analyses op allerlei vlakken. Maar die vroegen zichzelf af... Ik... Mij zegt iets dat vrouwen op een bepaalde clichématige manier... worden neergezet in films. Heel vraag Vaak. dus. Ja, is, maar is dat nou ook echt zo? Mm -hmm. En ze besloten dat de onderzoeker door uh, meer dan 2000 filmscripts... in een machine te stoppen, in de computer te stoppen... en daar uh, ja, hun data-analytische vaardigheden op los te laten... om te kijken, wat, wat kunnen we hier nou eigenlijk uithalen? En uh, nou ja, een van die dingen die je er dan uithaalt... is bijvoorbeeld dat 70% van de tijd dat er gesproken wordt, is een man aan het woord. Oh, en, sowieso. Ja, ja. Ja, en 30 van de tijd is een vrouw aan het woord. Maar dan kan je dus ook nog uh, zeggen, wat zeggen die vrouwen dan? Hmm. He, wie, wie, op wat voor manier zeggen ze dan iets? En dan blijkt dat vrouwen vaak degene zijn die de vragen stellen... en dat mannen degene zijn die de antwoorden geven. <lacht> dus het is een soort cliché waarin vrouwen neer worden gezet als... Ja, hulpeloos. Maar dit is zo hartstikke interessant, want dan kan je structuren in een samenleving eigenlijk, want daar komt het op neer, als het in films zit, zit het ook in een samenleving denk ik dan, uh, kun je blootleggen, door middel van wat is het machine learning, uh, ja. worden er algoritmes bij gebruikt, of hoe gaat dat? Ja, nou ja, het is eigenlijk uh, een hele platte manier van machine learning natuurlijk, want machine learning is meestal een analyse waarmee de computer zichzelf dan weer meer leert, en ja. hier is het een data-analyse en daar rollen, nou ja, tabellen uit, en dan kan je zien, nou ja, hoe uh, hoe de verdelingen zijn tussen mannen en ja. vrouwen. En wat kwam er nog meer uit de data? Nou ja, um, omzet wordt het meest gehaald in films... waarin mannen worden neergezet uh, in de wildernis... aan het vechten zijn of op zee... Uh, ja, met robots in de weer zijn of met tovenerij. Dat zijn waarschijnlijk de Harry Potter films. Of in 19e-eeuwse dialect praten. <lacht> En als vrouwenfilms heel erg populair zijn... en uh, nou ja, veel geld binnenhalen... dan uh, spelen ze zich vaak op het strand af. Dan is er iets met haaien en de reddingsbrigade. Oh, jeetje. <laughs> nou, er komen heel veel clichés in voor. En uh, wat ze ook hebben gedaan... is de karaktereigenschappen van mannen en vrouwen bekeken. Volgens de uh, Big Five. Dat zijn dan openness en uh, nou ja, een aantal van die... Ja, karaktereigenschappen, ja. ja. En, ja. en uh, dan blijkt dat... Uh, uh, mannen bijvoorbeeld heel vaak uh, av avontuurlijk zijn... en vrouwen meegaand. En uh, nou ja, dat soort clichés komen daaruit. En verkopen films met mannen in de hoofdrol beter? Hebben ze daar ja, nog iets over gevonden? Je zou natuurlijk kunnen zeggen... ja, kan me niet schelen hoe de werkelijkheid eruit ziet... als je gewoon succes hebt. Ja, hè, financieel succes herhaal hebt met je het het dat liefst. Dus, ja, ja, precies. Maar dat is dus niet zo. Ze hebben gekeken films met vrouwen. Hoeveel brengen die nou op in de hoofdrol? En films met mannen in de hoofdrol. Wat ja. brengen die nou op? En per geïnvesteerde dollar levert een man in de hoofdrol... 1,59 dollar op. En een vrouw in de hoofdrol. 2 dollar. Hallo. Ja, hallo. Nou, Misschien geeft dat is een... is wakker. Ja. Uh, je had ook nog heel rustgevende beelden gevonden. Hè? Ja, nou, echt iets voor jou. Voor, voor de dooie momenten. Het is een uh, robotvis. En hij is ontwikkeld door het MIT. En uh, het is, uh, je kunt hem op afstand besturen. Dus als je gaat duiken, dan kan je die vis meenemen. Als je dan in het koraal zwemt, dan kun je die vis het koraal in laten gaan en tussen de vissen laten zwemmen. Die vissen die, die schrikken daar dan niet van. Oh, wat slim. En uh, het is op zich een heel grappig ding om naar te kijken. Want Dat hij lijkt... maakt ook een soort uh, Ja, een... hij beweegt Hetje zich in met uh, met zijn staart, zo'n recht platte staart die uh, heen en weer beweegt. Ik vraag me trouwens af wat de kwaliteit is van de camerabeelden... want zijn kop die beweegt nog een beetje mee. <lacht> Ik denk dat dat nog even doorontwikkeld moet worden. Mooi je een beetje misselijk en duizelig van wellicht als je ja. zit te kijken. Z is het online te zien trouwens, die vis? Uh, ja, als het goed is, uh, zit hij op het Twitter-account van Nieuws Co. En nou. Uh, nou ja, wat nog wel grappig is om te melden, is dat deze vis de vissen niet verstoord, Want die andere uh, robots, zwemmende robots, die gaan met propellers of die maken zeg maar wervelingen in het water die vissen vreemd voorkomt. En dat is voor deze niet. Vissen denken, hé, een andere vis ja. misschien wel. Dankjewel Gerda. Gerda Bosman, wetenschapsjournalist en eindredacteur van Focus TV. Dankjewel. Wordt dan vaker te horen op vrijdag. Wij gaan naar Edwin Gerrits. Hè? Ja, het dus is wat drukker dan gebruikelijk op vrijdag. De meeste vertraging bij Rotterdam en Arnhem. Weinig opvallende files. De meeste vertraging nu op de A12 Duitse grens Arnhem. Tussen de Duitse gens een zevenaar. Een half uur dat komt er een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En op de A59 zonzeel richting Den Bosch... tussen de Heide- en Raamstongsfeer. Ruim een half uur vertraging. Dat komt er een ongeluk. Nieuws en co. Het is kwart voor vijf winkelstraten die vol staan met vrachtwagens en bestelbusjes. Dubbel geparkeerd in Breda willen ze er vanaf. Een nieuw kenniscentrum gaat nadenken over moderne manieren van distributie in een oude binnenstad. Nou, dat geldt natuurlijk voor, uh, op heel veel plekken in Nederland. Het is wel interessant om daar even naar te kijken. maar G met de Nieuws en Co-bus in Breda. Niet helemaal tot in het centrum, <laughs> dat is een beetje te druk. Maar wel bij een kenniscentrum. Wat is dat voor kenniscentrum? Wat is dat voor kenniscentrum? Ja, het is een, dat centrum valt onder de Hogeschool van Breda, Lara. En is een samenwerking tussen diverse partijen. Waaronder de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit van Tilburg. En het idee is dat Brabantse MKB-ondernemers daar kunnen aankloppen met allerlei vraagstukken. Prima, zei u, raadslid Kees van der Horst zit bij mij in de bus. Maar u zei wel van ja, oké, okay, als dat kenniscentrum hier komt... dan gaan ze zich wel als eerste even richten op, uh, op die binnenstad. Is het probleem zo groot? Die drukt in die binnenstad? Nou, de binnen, in de binnenstad is best wel een groot probleem... want de bevoorrading daar, die, de winkels krijgt natuurlijk steeds drukker. En uh, die bevoorrading is uh, eigenlijk uh, dramatisch. Want dramatisch? Het is, uh, file, file, file. En je komt er eigenlijk niet door. En vooral op, uh, op de aanloopstraten... En als iemand uh, met een laadklep staat en uh, hij moet ver uh, zijn karretje erin zetten... ja, dan, dan duurt het nog wel eventjes voordat je de volgende er langs kan. Ja, dan wil ik er het nog voorleggen aan uw buurvrouw, Daan van Eendenburg. Horeca-ondernemer hier in Breda. U heeft hier twee zaken. Herkent u dat dramatisch, die bevoorrading hier in de stad? Ja, zeker. Ja, ik zit op de Grote Markt. En twee hartje panden, Centrum. Hartje Centrum, twee panden op een hoek allebei. Dus ja, de bochten die gemaakt moeten worden met de grote vrachtwagens... dat is gewoon onmogelijk. Dus ze moeten heel veel steken en het houdt alleen maar op. En hoe werkt dat bij jullie? Hoe gaat dat, die bevoorrading? Een gedeelte bij ons wordt heel vroeg geleverd, want half 7, zeven uur al. al. 7 al. Ja, dus dat is eigenlijk heel prettig. Want dat zijn ook de bedrijven die vaak de koelmotoren hebben draaien. Dus uh, voor andere ondernemers voor de deur staan is dan geen optie. Ik kan me voorstellen dat voor bewoners misschien ook lastig kan zijn... in de zomer als je ramen op hebt staan. Ja, kan ik me voorstellen. Ik neem, u heeft die zaken al, al jaren... heeft u daar ooit klachten over ontvangen van bewoners? Uiteindelijk zijn we dus zo vroeg gaan laten beleveren... omdat we daarvoor zeg maar, klachten hadden van uh, collega-ondernemers. Van collega-ondernemers? Ja, ja. omdat ze daar voor de deur stonden. Oh ja, precies. Maar en, en de bewoners hebben er geen last van dat ze om half zeven al wakker worden... van het gekletteren, van, de, van alle producten die geleverd worden... alle drankjes en, en het voedsel... Uh, persoonlijk heb ik daar niets over gehoord maar we zijn natuurlijk niet de enigen die lopen te kletteren s'ochtends, want ook de prullenbakken worden gelegd en de veegwagens komen langs en dus, ja het ja. zijn al stadsgeluiden Atroos zit ook bij mij in de bus, zat er eerder ook al. U heeft een uh, boekhandel hier in het centrum. U zei net dat u altijd heel netjes bent hè, met die bevoorradingen op de afgesproken tijden. Nou komt heel goed uit dat de gemeente die venstertijden heeft uh, uh, ingevoerd. Dan kunnen wij tegen onze leverancier zeggen. U moet om, als het kan om tien uur die binnenstad uit, anders kunt u er niet meer in. Ja, maar nou, wat is die venstertijden noemt u? Wel, wat is dat? Dat een is laden en lossen voor elf uur. Ja. En na vijf uur, en, zodat overdag de voetgangers uh, ongehinderd die binnenstad uh, kunnen betreden. Ja. En daar is natuurlijk geen, spra geen enkele sprake nee, meer van. Omdat mensen zich daar niet aan houden. Omdat mensen er niet van houden. Omdat het palensysteem helemaal niet meer werkt. Omdat er ik weet niet hoeveel illegale uh, sleutels in de omloop zijn. Omdat we in het internettijdperk zitten. Waardoor, waardoor er wel de drie drie, ja, uh, honderden busjes elke dag. Van 300 zelfs. Nee, nee, honderden busjes rijden er gewoon <laughs> ja, af en aan. Van en al die webshop leveringen, die pakketjes die geleverd ja, moeten worden. op het internet. Dan denk ik, uh, Leo Kems, directeur hier van de Academie voor Stedenbouw... Logistiek en Mobiliteit, en uh, de plek waar het kenniscentrum uh, wordt ondergebracht. Als iedereen zich hier aan de regels houdt, hè, die venstertijden... dan is het probleem misschien al wel opgelost. Dan is het hele kenniscentrum niet meer nodig... Ik hoop altijd dat de oplossing zo simpel zou zijn... maar helaas hebben we natuurlijk met een, een diversiteit aan doelgroepen in zo'n binnenstad... en we hebben ook een inrichting van een binnenstad die historisch gegroeid is... maar misschien niet al optimaal is ingericht voor dit soort beleveringen. En het, het, het probleem neemt toe. En de regelgeving, nou, hoor ik ook, is, is nog steeds qua handhaving een vraagteken... Maar we moeten natuurlijk wel de samenwerking weer te zoeken... om al die partijen aan dezelfde tafel te krijgen... om met een gemeenschappelijke oplossing te komen. Want dat is wat het idee, dat die ondernemers dus bij jullie langskomen... of tenminste dat jullie bij uh, elkaar komen... en dat die ondernemers zelf ook met ideeën komen. Wij, wij pakken hem zelfs iets proactiever aan. We hebben hier een schoolgebouw waar 700 studenten logistiek zitten... en ook in de mobiliteitshoek. Dus we zullen de herkomst en bestemming van goederen in beeld gaan brengen... om eens te kijken wat, wat de mogelijkheden zijn... om alle doelgroepen die hier in de binnenstad... Wonen, leven en uh, uh, detailhandel, maar, horeca ja. zit hier aan maar, tafel. Kees van de Hoortstraat zit daar, hier. Is, ja? daar, is er eigenlijk dan niet een, uh, weer een papieren oplossing? Want kijk, in feite is het zo dat je heel veel onderzoek hebt en toestanden. We zitten nu met een nijpend probleem. En in feite is de oplossing zo gemakkelijk. De, gemak, de gemakkelijkste oplossing is, je hebt hier uh, aan de randen heb je parkeergarages. Uh, je hebt een binnenstad dus. Met andere woorden, zorg nou dat je hier je voorraden uh, laat komen op die randen van de stad, op die parkeergarages. Rij met waterstofgevoerde treintjes uh, door de binnenstad. En drop de pakketten heel de dag. Zorg dat die fietsen uit de stad gaan. Dan heb je een perfecte oplossing. Je kan toeristen meenemen, je kan mensen die met een beperking zijn, kan je meenemen. Het is voor, zowel voor goederen als voor personen. Voor Iedereen kan mee met dat trein. Je kan ook weer bijvoorbeeld als iemand uurt. die dan een webwinkel. Wil wil gaan doen, die kan je ook weer pakjes op laten halen. En dat kan met een, uh, gewoon een afrekensysteem. dat je gelijkertijd weet van... hé, hey, mijn pakje komt bijvoorbeeld in garage, Q-parking of zo komt aan. Nou, dat is al een vrij concreet oh, nee, maar, idee, Leo maar, Zou dat een oplossing oh, kunnen nee, zijn? In die oplossingsrichting willen wij uh, zeker meedenken. Alleen let goed op dat het de simpele uh, oplossing zoals we hem nu noemen... is niet zo simpel in de praktijk uit te voeren. Dat blijkt nog steeds. Hè. We zijn in Amsterdam, in Utrecht zijn we ook bezig met dit soort onderzoeken. We zijn zelfs in Utrecht zijn we met bouwlogistiek heel ver. Waarbij we... Het, uh, de distributie buiten de stad houden... en dag, dagelijks aanleveren aan bouwplaatsen in de binnenstad. En dat geldt hier ook. We hebben nog heel veel hectares bouwlogistiek te doen in Breda. Dus we moeten het wel vanuit een groter perspectief zien... en niet alleen denken dat het, het simpel is... om het in parkeergarage in de buitenstad te houden. Er zijn voorbeelden genoeg waarbij het distributie, stadsdistributiecentra... die al uh, ooit uh, neergezet zijn, niet werken... omdat we het niet voor elkaar krijgen... om de winkeliers en de horeca op te lijnen in hetzelfde perspectief. Dus uh, de oplossing creëren zonder in overleg met winkeliers, met horeca. Maar wat zijn de bezwaren daar? Ja, maar, maar, maar, maar dat wil ik toch dan nog wel even Adros, op reageren. Adroos, ook ondernemer want, hier in de binnenstad, ja? Uh, kijk, dan hebben we het dan weer toch weer over een onderzoek doen. Maar die onderzoeken die lopen al jaren en jaren en uh, jaren. En je kan overleggen wat je wil. Uh, Wij hebben, omdat... De, tegen ons pand met vrachtwagens tegenaan gereden... van het toenmalige wethouder paaltjes gekregen... dat die vrachtwagens niet meer tegen het pand konden. Ik ben nogal een, een gezagsgetrouwe type. En dan luister ik nog wel eens naar onze premier. Die zegt, die hele dikke rapporten... dat zou wel een, een spuitje minder U heeft er niet heel veel vertrouwen in in dit kenniscentrum? Als het, mocht u voor voor mij, nou, het mocht voor mij wel wat sneller. En als we nou eens gewoon zouden handhaven... dan ben ik al een heel eind. Maar en, daarvoor moet u naar de politiek kijken en ja, naar het maar, kenniscentrum. Maar, maar, dat, Ja, maar dat... dat Gebeurt, maar de politiek idee, zit hier nu niet duurt, in de bus. Het duurt veel en veel te lang. En ik hoop dat het nieuwe uh, college straks daar toch... En ze zeggen helder. het wel toe, ja, de wethouder zegt het toe... maar er gebeurt ja, nog veel te weinig. Meneer Goos, dat is helder. We hopen dat ze hebben geluisterd bij jullie in het stadhuis. Maar we willen het nu even hebben over dat kenniscentrum. Want ja. laten we ervan uitgaan dat er dan wordt gehandhaafd... dan nog zitten we met een probleem. Daan, ik kijk weer even naar jou, horecaondernemer hier. Wat zou volgens jou een oplossing zijn? Want jij zegt ook, het is te druk daar. Iedereen moet zijn winkels bevoorraden of zijn horecazaken... Waar zit jij aan te denken dan, als je echt vrijuit mag denken over de toekomst hier? Een, een soort uh, eenrichtingsverkeer, ook dat zal echt niet 1, 2, 3 zo bedacht zijn... Want eh, er zijn nogal heel veel straten. Maar ik denk wel dat je daardoor heel veel eh, opstoppingen voorkomt. En ik denk ook dat eh, wij zetten allemaal bij buitenboorden. Zeg maar. We willen onze eh, eigen winkel allemaal natuurlijk eh, onderscheiden ten opzichte van de buren. Ja. En daardoor hebben we ook allemaal leuke buitenborden staan. En misschien moet andere regels zijn bijvoorbeeld dat die pas om 11 uur naar buiten mogen. Zodat de, eh, de luifels ook pas om 11 uur uit mogen. Zodat de vrachtwagens wat dichter tegen de gevel aan kunnen parkeren. Niet tegen de gevel, maar Dichtbij. naast de gevel. Ja. Ja. Ja. Nou. En dat dus er je elkaar makkelijker kan passeren. Maar die, die oplossing ja, geloof ik niet. Want op het zit. moment he, dat uh, wij bijvoorbeeld ook Goedemorgen ontbuitsen... en wij moeten heel dikwijls op andere gebieden en andere steden ook uh, laden lossen... Met een, uh, dan zou je een verkeerscirculatieplan moeten gaan maken. En dan ga je dan... Uh, die chauffeur die snapt het dan even niet. Die ziet dat bord niet, wat er staat een vrachtwagen voor. Dan krijg je nog veel grotere opstoppingen met inrichtingsverkeer. Mijn plan, gewoon simpel... Uh, de fietser uit de binnenstad uh, uh, in het voetgangersdomein, dat moet je stoppen. Je moet zorgen dat... Maar ze auto... leert het probleem bij de fietsers? De fietsers rijden hier dwars door de stad tegenwoordig, dat mag. En, uh, dat nou, dat mag, dat mag volgens de borden niet, maar ja, als, als de wethouder schil. gaat zeggen dat het af en toe wel... Uh, handhaving, wel, nee, maar handhaving, handhaven. dat is het ja, toch dat, is, eigenlijk dat is wel, nee, maar als er een ja, stofverbod is en je staat er heel de ja. dag parkeer, uh, nee, auto's. Uh, Auto's weg. kan natuurlijk niet. Maar los van, van die fietsers die dan dus uit de binnenstad moeten... volgens u, u gelooft echt heilig in dat treintje. Want volgens mij was u daar weer naar nou nou onderweg. Ik gewoon constant een, een bevoorrading van heel de dag. Dat je het kan spreiden. Naar distributiecentra. dat je het daar ophaalt. Maar ook dat dus een winkelier, die het nu slecht hebben... sommigen in de binnenstad, hoeft minder voorraad te houden. Dus minder voorraad Dat is Ja, nee, ook Emerson. Die hebben we natuurlijk al heel vaak gedaan. Want die winkelier heeft een vierkante meterprijs die hij moet betalen. Er ligt zijn voorraad, die gaat hij niet eens tegen een betaling ergens anders neerleggen. Nee, hoeft niet, want dus houdt, dit is wel interessant, hè? Nee, maar je houdt voorraad bij, je, bij de leverancier. Ja, maar die leverancier die moet nog steeds niet de stad in. In de oplossingssfeer moet die leverancier aan de buitenrand van de stad... en ik ben het geheel met u eens wat hij straks zei... dat we die last mile, die, die laatste kilometer de stad in... efficiënt, effectief, met duurzame ja. mobiliteit gaan doen. Ja, dus maar concreet, concreter ik ben, moet ik dan ik, aan denken, Leo ik ben, ik ben uh, zelfs in voor een bakfiets. Dus in, in, in dat traject, ik hoor je zeggen de fietsen staat uit. En ik van, nou, Wacht dus, even, dus een bakfiets. En, en... Een bakfietsje. In Amsterdam rijden bakfietsjes rond, aangepast, ja. desnoods met een elektrisch motortje. Die opgeladen worden. En die rijden gewoon de stad in vanuit een distributiecentrum aan de rand van de stad. En dan hebben wij. Maar zoveel kan eroverlag. er niet in zo'n bakfiets. Ja, maar we hebben een hoogfrequente. Onze studenten die willen het allemaal gaan doen. Ik ben ervan overtuigd. Als je dit overlast gaat organiseren... dan van veel bakfietsen in de binnenstad. Ja, nee, maar dan vind ik die, die fietsen de stad uit. Vind, vind, de route die ik niet. Dreigt maar, te gaan nemen. Maar hoe zou dat zo voor jou ja, een oplossing dat zijn? om te je doen met uh, de horeca beleveren? Met uh, nou, de dus, zware fusten en dergelijke. Nou, dus, dus, en, dus, dus en, er zijn uh, nog opgaves Je ziet ook dan niet de oplossing in de bakfiets. Nee. Nee. Nee. Nee. Nou, niet, niet in ieder geval voor de reguliere leveringen die de ja. horeca zeg maar, wekelijks heeft. Nou, en, Misschien wel inderdaad ja. voor de nou, pakketjes nou en voor begin. de begin. personen. En dus nou zijn we bij het begin. Dat is ook de reden. Ik zei van goed kijken. Welke participant. We hebben hier horeca. We hebben een winkelier. Die hebben andere goederen, Die hebben andere eisen aan het interne transport. Van de buitenkant naar de binnenkant. Dus je moet Heel goed kijken naar herkomst en bestemming voor goederen. Anders ben ik een deeloplossing voor de boekhandel aan het maken. Ik, en een deeloplossing voor de horeca. En dan zitten we nog steeds met dezelfde problematiek zoals we hem nu hebben. Dus ja, dat is helder. Het moet dus meer naar de randen. Dat is in ieder geval waar je aan denkt. En mogelijk dus bakfietsen hier nou in de ja, toekomst. Nou we hebben allerlei varianten in Nederland die al rijden. Dus we hoeven het niet zelf te bedenken. Wanneer dus gaan we dat terugzien? Nog heel even kort, want we naderen het einde. Nou, we zien het een redelijk korte termijn terug. Omdat we nu al met swapfietsen aan het uh, uh, nou ja, experimenteren zijn. Waarbij gewoon student ook met, met een swapfietsje dus ja. en pakketdienstjes, dat is, dat is low profile... en dat kost weinig. En voor de student vind het leuk om te doen. Dus het combineren van een aantal het mobiliteitsaspecten... Helder, daar zit volgens ja. mij de richting die we moeten zoeken. Dank u wel. En dat is slechts uh, idee 1, Lara. En daar uh, gaan er nog een hoop volgen. Het kenniscentrum gaat uh, eind april open hier in Breda. Kijk eens aan. Nou, de Nieuws en staat zo iedere dag weer op een andere plek. Heeft u nou een goede idee voor ons, een groot of klein verhaal, onrecht... of zoals in Beledaal, oplossingen voor een probleem? Tip ons dan via nieuws en En misschien komen we dan wel naar u toe. NTO Radio 1. Doldrij city, ozende wat mooi. Zenderen, een klein dorp in Twente met 1400 inwoners. Je bent heel bon, op om, kan op drabbet, het is goed wonen in Zenderen. Hoe houdt het dorp zich staande? Welke thema's speelden tijdens de verkiezingen? Je bent een, in principe een boerendorpje. En vergeet dat niet. Vergeet je afkomst niet. Goed dat ik nu ben. Argos in Zenderen. Morgen om twee uur. Op NPO Radio 1. Het nieuws, nieuws van alle kanten.